Uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Nepal hebben hulpverleners nu ook de dorpen rond de hoofdstad Kathmandu bereikt. Toch kan het nog wel enige tijd duren voordat er hulp is voor alle slachtoffers van de aardbeving in de afgelegen gebieden. Veel Nepalezen beginnen hun geduld te verliezen omdat ze vinden dat de hulpverlening te traag verloopt. In Kathmandu blokkeerde een groep van zo'n 200 mensen het verkeer. Het dodental van de aardbeving is opgelopen tot boven de 5000, de ramp heeft meer dan 8 miljoen mensen in Nepal getroffen. De nabestaanden van de drie vermoorde mannen uit Srebrenica... zijn verbijsterd over de beslissing van het Hof... dat oud-Dutchbed-commandant Karamans niet vervolgd hoeft te worden. Volgens advocaat Zegveld is het onbegrijpelijk dat het Hof vindt... dat de leiding van Dutchbed de drie mocht wegsturen... van de Nederlandse compound in Srebrenica. Ze gaat de zaak nu voorleggen aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De president van de Hells Angels in Haarlem is opgepakt nadat er in zijn huis onder meer een Uzi en een raketwerper waren gevonden. Dat melden bronnen aan de NOS, maar ook zijn gestolen goederen, hennepstekken en contant geld in beslag genomen. De politie wil alleen zeggen dat de verdachte lid is van de Hells Angels. De man van 33 wordt ook verdacht van het mishandelen van twee mensen in een café in Heemskerk. Burgemeesters hebben de in de Tweede Kamer duidelijk gemaakt dat ze de asielplannen van het kabinet onverstandig en onduidelijk vinden. Het kabinet wil uitgeprocedeerde asielzoekers alleen nog tijdelijk opvangen in de vijf grote steden en in Terapel. Burgemeester Abu Daleb van Rotterdam zegt onder meer dat het niet lukt om in een paar weken tijd alle papieren rond te krijgen en mensen zover te krijgen dat ze vertrekken.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 ja Calexico heet uh, de groep. Uh, noemen de, het album Edge of the Sun. En dat kwam twee weken geleden nieuw binnen. En het staat nu. Uh, moet ik even kijken. Of nu. Uh, in ieder geval de afgelopen week. stond dat album op uh, nummer 8. Uh, ja, nummer 8 in de vinyl top. Die is nog steeds niet vernieuwd, dus ik uh, pak nu maar wat dingen eruit... die uh, misschien wel een beetje in de stijl van uh, dit programma passen en zo. Maar uh, we gaan verder met, uh, met uh, Dire Straits, het album Brothers in Arms. En uh, ook de titelsong komt natuurlijk straks nog wel aan bod. Die zal ik zeker niet vergeten. Uh, maar eerst het nummer Your Latest Trick. Hier is Dire Straits. Ja, als alles goed gaat. Ja, het draait, dus het gaat allemaal goed. Nou, ja, dan komt hij dan. Your latest trick... Echoes and Roars, Dinosaur They all doing a monster mash and most of the taxis, most of the hauling Are only taking calls for cash mm -hmm. I don't know was dat uh, van het album Brothers in Arms. Nou, 1985 van Dire Straits. We schuiven even 30 jaar op. Nou, van, 2000, uh, van 1985 naar 2015. Vorige week vrijdag kwam het officieel uit op vinyl. En uh, dat is uh, natuurlijk hartstikke mooi, de cd. En uh, was er al eerder. Een weekje eerder, maar uh, ja... Van duurt misschien niet langer om dat te produceren. Maar dat maakt allemaal niet uit. Hij is er gewoon echt weer als ouderwetse LP. En ik kan het u aanraden, want dat klinkt mooi. Um, we gaan een nummer draaien van het album van Boudewijn de Grote. Het nummer dat heet uh, Weerzien. En uh, het album heet Achterglas. Hier is Boudewijn. Hoe wervelend die jaren waren Van liefde en uitbundigheid De lange tochten over de heide De nachten van onstuimigheid Hoe de warmte in de winter Van dicht tegen elkaar Hoe het zomerzon liet Golf in haar haar de zoete droom van samen later oud hoe niets de wereld kon veranderen alles altijd zo blijven zou een woordenwisseling niets meer dan een rimpel die verder op vervagen zal. De sleur van werk en plicht, zich licht verdragen liet. En dan die vrede avond van tomeloos verdriet, verbijstering en een verlaten huis. Daarna het de bij met nieuwe tijden van geluk, een andere liefde, ander leven, verleden sloeg in scherven stuk, die nooit meer zouden mogen helen, de deur voor altijd dicht. Tijd bracht een nieuwe lente, liefde nieuw gezicht en nooit. Zou er een werk terug meer zijn? Maar toch die pijn. En allebei daaronder dachten. Het was al die tijd zo wrang vermeden, maar toeval is een stille kracht. Een korte groet, een enkel woord, het trillen van het glas en samen één gedachte aan hoe het vroeger was. Dan is kunst weinig meer dan schone schijn. Bij het weggaan: het hoofd nog eenmaal omgedraaid, een glimp van een ontsnapte lang, maar op beide lippen duidelijk leesbaar. Dag, liefste. Dan weet ik het niet meer hoor. Prachtig mooi dit. Dit uh, geweldig nummer. Weerzien van uh, Boudewijn de Groot. En dat hij zelf dus ook teksten kan schrijven... blijkt natuurlijk hieruit ook wel weer. Uh, en niet alleen teksten... maar ook nog eens een keer prachtige muziek. Boudewijn de Groot en het liedje dat heette uh, Weerzien. Uh, een aantal weken geleden, twee weken geleden... draaide ik uh, iets van een album van Sly and the Family Stone. En dat uh, heette uh, Live at the Fillmore East... Het gek is dat er uh, dan in, de, in die lijst dan maar één nummer staat uh, gekoppeld en uh, niet niet meer. En bij sommige krijg je direct koppelingen naar Spotify en dan heb je wat meer nummers. Maar goed. Dat doet er allemaal niet toe. Ik pak er een uh, nummer van een ander album van, uh, uit de vinyltijd... Van Sly and the Family Stone. Want dat is toch wel ook wel weer lekkere muziek die je af en toe nog eens een keertje moet horen. En uh, Willem, dit is ook leuk voor de Soulnacht, uh, Sly and the Family Stone at the Music Art and, uh, uh, the Woodstock Music and Art Festival in 1969. Hier is hij. Sly and the Family Stone. And one dance to the music. Woodstock dus, in dit geval... Music and Art Festival Augustus 1969 Ja en uh, als je Als je nou toevallig die uh, Ja dag meneer Ik ben niet aan de beurt um, Wat wou ik nou zeggen? Oh ja, uh, Als je dat album Woodstock hebt daar staat er natuurlijk maar één medley op een Slider Family Stam Maar ze hebben veel en veel en veel En veel, en veel meer gespeeld uh, op, uh, op dat uh, festival uh, en als je bijvoorbeeld op Spotify kijkt de, dan vind je daar dus bij Slider Family Stone het woedstok gebeuren en daar staan alle nummers op die ze de, daar gespeeld hebben, want ze hebben daar gewoon natuurlijk een complete set gespeeld en niet één liedje uh, dat geldt trouwens wel meer voor meer artiesten. Er is later, nadat het officieel de film en het album, de drie dubbel album werden uitgekomen, zijn er nog veel meer opnames beschikbaar gekomen van, ook onder andere van Jimi Hendrix en uh, van Santana. Want die hebben natuurlijk niet één liedje gespeeld. Hè? Die hebben daar gewoon een set gespeeld. En al die andere nummers zijn natuurlijk ook opgenomen. Die zijn alleen nooit op een LP terechtgekomen. Sla je aan de film Intussen is de lijst vernieuwd. Dus ik ga u straks toch iets uit de top 3 laten horen. En wat nieuwe albums. En ik kan u ook vertellen dat het album van Boudewijn de Groot... Uh, waar wij uh, dus ook al mee bezig zijn hier. Uh, op 29 is binnengekomen in de top 50. Dus dat is een behoorlijke klap. Uh, dan, is hij, dan wordt hij toch al heel goed verkocht. 29 is hij dus binnengekomen. En die vinyl 50 lijst die gaat dus aan, aan de hand van... Uh, vinyl verkopen. He. Dat gaat weer op de ouderwetse manier. Zoals vroeger de top 40 werd samengesteld. Platenzaken worden gebeld. En wat zijn jullie best verkochte LP's? Er zijn een aantal platenzaken die daar uh, aan meedoen. Waaronder North End in Haarlem. Uh, die werken daar aan mee. En uh, die worden dus gebeld. En zo wordt die lijst dus weer op ouderwetse manier samengesteld. Goed. Ik ga u er straks nog iets uh, van laten horen. De lijst is net vernieuwd. Dus ik kan u dan toch nog in deze uitzending... Uh, een paar nummers uit de top drie laten horen. Goed, even kijken. Um, dan ga ik nu... Ja, Dyer Street. Natuurlijk. Wat dacht je dan? Ja, Dire ja. En uh, het nummer dat wij even aan gaan draaien. Moet ik toch weer even de hoest erbij pakken. Want dat was ik even vergeten. Oh ja, Why Worry. En dat is een heel mooi liedje. Het is zo mooi. Straight, Why Worry. Prachtig nummer van die prachtige LP uh, Brothers in Arms. Ons classic album van de Wadewijn de Groot. En geen uitzicht. En hiervan is de tekst van uh, Huub van der Lubbe van de Dijk. Wadewijn de Groot, nummer 29 dus, binnengekomen in de Vinyl Top 50. Ik ken het uitzicht uit mijn raam, de bomen, de straat met al die huizen alweer zij. Ik ken de meeste mensen die er wonen. vaak zeg ik ze gedag en zij groeten mij. Dit uitzicht door dit raam in deze kamer, de boeken langs de muur, het schilderij waar jij niet dol op was. De bank, de tafel. Het staat en hangt er nog steeds net zo bij. Alles is hetzelfde. Hetzelfde verhaal. Na genoeg hetzelfde, maar net niet helemaal. Net niet helemaal. Ik probeer te kijken met dezelfde ogen. Maar alles staart me stom en zinloos aan, alsof glans en gloed voorgoed vervlogen, de ziel uit alles is weggegaan. Hetzelfde, haast hetzelfde liep. Alleen was jij er toen en nu ben jij er niet. Iedereen lijkt nog steeds hetzelfde te doen. Toch is het anders, heel anders dan toen. Alles lijkt nog bij het ouder te zijn, maar nu doe Hetzelfde verhaal, na genoeg hetzelfde, maar net niet helemaal. Alles is hetzelfde, haast hetzelfde lied. Alleen liedje, een tekst van Huub van de Lubbe. Geen Uitzicht is de titel en het, uh, de muziek is natuurlijk van Boudewijn. En het album is, uh, vertel nog maar een keer, uh, nieuw binnengekomen in de vinyl 50 op uh, nummer 29. Ja. De nieuwe lijst is, uh, is uh, gepubliceerd. Ze vertellen er ook trots bij dat het vanavond uh, op de radio is. Nou, dan zijn wij lekker eerder. <laughs> ben ik, lekker, ben ik le lekker vlotter. Zo is dat. Um, ik ga de top drie voor u draaien, dames en heren. Want dat is natuurlijk uh, van belang. Hè, dat we de top drie eventjes voor u uh, ten gehoor brengen uit de vinyl 50. En dat gaan we dus nu doen op nummer drie. Staat Surf Jan Stevens en dat nummer dat heet Death with Dignity. Dan op 2 Typhoon met Surfing of de Typhoon staat nummer 2. Nummer wat te je? Dat heet Surfing. En op nummer 1 is een nieuwe nummer 1 en dat is Alabama Shakes. En Sound and Color is het nummer dat we daarvan draaien. Achter elkaar door... daar gaan we dan de top 3 van de Vinyl Top 5. flowers on the table Is it real or a fable Well I suppose a friend is a friend And we all know how this will end Chimney Swift that finds me Be my keeper, Be my keeper. Silhouette of the seeder. seeder What is that song you sing Dead. What is that song you sing for the dead? I see the signal searchlights strike me in the window of my room. Well, I got nothing to prove. Surge Jan Steve Stevens. Het is een prachtig album. Er staat mooie muziek op. Waaronder dit. Death and Dignity, Death with Dignity moet ik zeggen. Hij stond al in de toekomst. Hij heeft zelfs op nummer 1 gestaan. Hij is nu weer terug op nummer 3. Zo zie je maar hoe je het kan veranderen. Nummer 3 dus nu in de Vinyl 50 top 3. En we zijn lekker de eerste. Hè? Want, uh, ja, bij, uh, ik, ik las dat vanavond, uh, vanavond bij 3 voor 12 pas op 3FM uh, aandacht aan deze lijst beschikken. Ben ik lekker eerder. Ha! Ja, het is heet van de nacht want hij komt net binnen. Dit zijn uh, Typhoon. Oh, dit is Typhoon met draaien in. dezelfde omstandigheden. En dat staat op nummer 2. De bij, mits de juiste tijd Maanstand, windrichting en de onderstrand Zoveel variabelen dat je geen zin meer hebt om eraan te beginnen Ook als de zee het wel zou willen Eindstand is de golf laf en de zee droog Wax me surfplanken verzorgen Zoals verse olie voor een binnenmotor of een buitenboord Spoor de zee aan, fluister in haar oor Ik neem je niks kwalijk, misschien dan morgen En is het niet morgen, dan kies jij maar op welke dag dan wel En dan hoor ik het, ik wacht op de golf ik ten in Australië Winstil is niet veel als je surfen wil Hoogstand, niks virtueels Dat vervangt die dans Niks virtueels dat vervangt die dans Niks virtueels dat vervangt die dans De balans, de behoefte Alle dagen mee Af en aan de zee Goud voor degene die geduld heeft. Al is het voor de vorm. In de poel van een eindige liefde is vorm slechts een bijkomstigheid. En als we toch nog voor de vorm bij elkaar zijn, kan ik dan ook nog voor de vorm aan je zitten hoe zit dat? Ik mag zeggen dat ik zonder kan. De mond spreekt uit waar het hart niet over uit is, maar goed surfen dus. Ondertussen kus ik je denkbeeldig en anders vis ik op het net. het op wilde zee, terwijl het lucht is en ik weet het. geen kut te beleven, ik wacht op de golven wedding ik ten in Australië. Windstil is niet veel als je surfen wil. Droogstand. Niks spiritueels dat vervangt die dans. Niks spiritueels dat vervangt die dans. Niks spiritueels dat vervangt die dans. De balans de perfecte. Alle dagen mee af en aan de zee. We zeggen zo. dagen mee, af en aan de zee We zeggen zoveel, maar geen beweging. Maar hoe is het voor jou dan? Je bent de beste zee die je kan zijn, toch ontbreken wat mislukte aanrakingen, maken het stroef. Ik bedoel, dit is de negentigste dag, dus ik doe wat ik eerder had moeten doen. Verder leg uit, leer je wereld nieuw kennen, neem mijn duik. onder bevingen, ribbeling op het water. een hoger en we daar op de golven. Weer inten de dan stralen winst veel is niet veel als je surfen wilt. Opstand, niks voor die wilst dat vervangt die dans. Niks voor die wilst dat vervang die dans. Niks voor die wilst dat vervang die dans. De balans, de behoefte. Heet het album waar het vanaf komt. En dat album staat natuurlijk uh, nummer 2 in de vinyl 50. Lohad Abasi van Typhoon. Het nummer wat we daarvan draaiden, dat heette uh, Surfing. En dat staat op nummer 2 in de vinyl 50. We gaan dus naar het nummer 1 geluid. En je ziet hoe hard dat kan veranderen. Want deze plaat stond vorige week nog niet eens in de top 10 geloof ik. Alabama Shakes... Dus, uh, dus hele mooie muziek trouwens ook weer. Er wordt echt nog wel mooie muziek gemaakt. Alabama Shakes. Heet het. Uh, Alabama Shake heet het uh, gezelschap. Het nummer heet Sound and Color. En dat is nummer 1. What's up, Jan, Stevens? Kala. <coughs> Kees in Loa. En uh, ja, dat was hem. En ja. Uh, uh, yeah. En op twee Typhoon met Loba Dalbasi... en dan op één Sound Color van uh, Alabama Shakes. En dat was dus de top drie van de Vinyl 50. Sommige mensen zijn bang dat de Vinyl 50 alleen maar van die boomketelmuziek is. Nee hoor, want ik zag zelfs voor de jazzliefhebbers... dat er een album van Miles Davis is binnengekomen. Als ik tijd heb, dan draai ik er nog iets van. Maar eerst deze. Want die mag zeker niet ontbreken Van ons classic album... Ja, Dat heet natuurlijk Brothers in Arms, de titelsong van het gelijknamige album. Dire Straits. of fire I've witnessed your suffering As the bad Street. Brothers in Arms. Gelijknamig. Album 1985 was ons classic album voor vandaag. Ik wil er nog eentje draaien van Boudewijn weinig Groot. Dat had ik u al beloofd eigenlijk, dus dat moet ik even doen. Orion Verdwaald heet dat zijn nummer. En dat is het uh, laatste nummer, uh, of een nummer waarin hij nog een keer uh, verwijst naar Lennart Nijg. Nee, een grote vriend en toeverlaten tekstschrijver en wat iets meer zei. Orion verdwaalt van het album Achterglas. Als Orion in Thebes bossen zwierf ik rond, bleek en verteerd, verstoten door wie ik beminde, verguisd door wie mij had begeerd. ten prooi aan leugen en bedrog van wie zich ooit mijn vriend mocht noemen. En zij, mijn lief, zag het verkeerd. Er was een tijd dat ik kon denken dat alles bleef zoals het was. Zoals zoet altijd, de geur van rozen, groen altijd, de kleur van gras. Maar ook de hemelhoge zon verliest haar licht aan donkere wolken, waar zij, mijn lief, er een van was. Ik jaag niet meer, ik jaag niet meer bij het naderen van de winter, bij het vallen van de nacht, komt een einde aan de jacht. Die bossen, niets bleek ervan over, de vogel zocht de stronken af Of hij zich veilig nog kon nestelen, het barre land lag stal en straf. Ten prooie kille eenzaamheid, hier zou geen vriend mij willen vinden En zij, mijn lief, zweeg als het graf Toen, vanuit de verte op de vlakte verscheen een trotse edele ram, die mij met dwingend kalme ogen uiteindelijk ter redding kwam. Zodat ik mijn weg naar huis weer vond, waar ik uit mijn boze droom ontwaakte, en zij mijn lief mij tot zich nam. Dus van het nieuwe album van en de Groot. Ja, ik had nog wel veel meer willen draaien... maar de tijd is om. Ja, het, de, de tijd is gewoon om. Ik kan er ook niks aan doen. Het gaat allemaal snel. Ja. En uh, vandaar, ik beloofde het al, ik zei het al... nog een klein stukje van een uh, album van Miles Davis... dat uh, is binnengekomen in de vinyl 50 op 38. Dus dat dus, betekent dat het best wel aardig verkocht wordt. Dit waren de vernieuwjaren voor deze 29 april. Miles Davis. En het heet Blue and Green. Bedankt voor het luisteren. Tot morgen bij de lunch.